Dit is Maus Schreurs met het NRS Journaal. In Turkije is een hoge generaal opgepakt... voor betrokkenheid bij de mislukte koep van afgelopen nacht. Volgens een Turks persbureau is het de bevelhebber... van het zogeheten Tweede Leger van het land. Dat is gestationeerd in het oosten van Turkije... en is verantwoordelijk voor de bescherming van de landsgrenzen... met Syrië, Irak en Iran. In verband met de koep zijn inmiddels een kleine 3000 militairen opgepakt. De generaal is de hoogste bevelhebber die tot nu toe is gearresteerd. En minister Koenders is blij dat de koep in Turkije mislukt lijkt te zijn. Hij roept op tot kalmte, ook bij de Turkse regering... en hoopt dat de mensenrechten gerespecteerd zullen worden. En daarom wil Koenders met zijn Turkse ambtsgenoot praten... over het plan van de Turkse regering... die wil onderzoeken of de doodstraf ingevoerd moet worden. Nederland en de Europese Unie zijn daar principieel tegen. Koenders maakt zich verder grote zorgen... over het ontslag van bijna 3.000 Turkse rechters. In Apeldoorn is een dronken automobilist opgepakt die met meer dan 110 kilometer per uur door een 30 kilometer zone reed. Dat gebeurde volgens Omroep Gelderland afgelopen nacht. De man reed weg vanaf het uitgaanscentrum en negeerde een stopteken. Daarop ontstond een wilde achtervolging door de politie. De man werd uiteindelijk aangehouden. Hij had ruim 2,5 keer zoveel gedronken als toegestaan. Het rijbewijs is hij kwijt. En de veertiende etappe van de Tour de France is gewonnen door de Brit Mark Cavendish. Hij versloeg Alexander Christophe en Peter Sagan in de massasprint. Het is voor Cavendish een dertigste in de Tour. In het algemeen klassement heeft Chris Froome nog altijd de gele trui in zijn bezit. Bauke Mollema staat nog steeds op de tweede plaats met een achterstand van 1 minuut 47. Het weer vanavond en vannacht kans op het regen. Het wordt niet kouder dan zo'n 17 graden. Ook morgen veel bewolking en kans op een bui. Maxima tussen 21 en 24 graden. Vanaf maandag zomerswarm. En dit was het. En het... In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. lekker! lekker.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 Net nu de Euro Breakdown van onze aardkloot. Europa. Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten.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 2016 voor vrijdag van het DTM-weekend hier in Zandvoort. Maar nu is het twee uur lang tijd voor de top 40 van Europa. Deze week in de top 40 hebben we 11 stijgers, 14 zittenblijvers, 14 dalers en één nieuwe binnenkomer. Jonas Blue samen met J.P. Cooper is nieuw in de lijst. En daardoor moest Mike Posner na 18 weken tijd met zijn I took in pill in Ibiza plaatsmaken. De snelste stijger deze week is in de handen van Kelvin Harris samen met Rihanna. This is what you came for, maar liefst 19 plaatsen gestegen. En de snelste daler is voor Ellie Golding. 15 plaatsen gedaald. Hey, over een klein half uurtje gaan we bellen met Tim Koemans. Formule 1 update, de beste Formule 1 update van Kennenland-Kust... in wijde omgeving, al zeg ik het zelf... En een uurtje later gaan we kijken naar de Nederlandse top 40. En dan rond de klok van kwart voor vijf zal de top drie van deze week van Europa aan bod komen. En er zit dan een klein beetje verschuiving in de top drie. Dus blijf gezellig luisteren. Tot vijf uur zijn we bij hem. En nee, ik zeg we, want tegenover me zit niemand minder dan Sander. Goedemiddag. Goedemiddag meneer Lijstje, hoe maakt u het? Nou, het kan beter. Ik ben wat ziekjes, maar... Uh... Ik ben wat ziekjes? Dus ja. Blijf dan maar ver uit de buurt, mamma. Ja, het. Doe doe. Blijf maar in die spreekcel zitten dan. dan uh... ja, dat zal ik zeker doen. Hou oh, je bakzillen bij je. Labijen. Nou ja, in ieder geval... Uh, Sander zit dus uh, tegenover me weer. Het is dat we geen spreekcel meer hebben. Jammer eigenlijk. Ja, ja. Anders was het stuk... Nou, ja, ik ga even smotteren. Nou, Zo. gaat hem niet uh, aan me overgeven, die uh, ja, ziekte. Nee, ik hoop het niet. Ik ga maandag op vakantie. Ja, nou ja. En ik moet dit weekend werken. Wordt het wordt prachtig weer en... Uh... Ja. Even centjes verdienen. Nou ja, in ieder geval uh, zal hij weer de resumes gaan vertellen voor je. Tenminste, als een stem eruit kan komen. En uh, zo niet, dan uh, merken we het vanzelf. Toch? Ja, dat gaan we zeker merken. We gaan er vanzelf achterkomen. Hé, hey, eerst krijg je van mij even de top 3 van vorige week. Nummer 3. ik betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van uh, vorige week. Wie deze week op uh, nummer 3, 2 en 1 staat, dat uh, ga ik jou aan het einde van de uitzending uh, verklappen. Eerst gaan we beginnen met de nummer 40, die al 12 weken lang in de lijst staat. Vorige week ook op 40. Dit is Jess met 1 got to go. Tot 5 uur dus uh, de top 40 van Europa. De Euro Breakdown, hier op ZFM Zandvoort. Twee weken op uh, nummer 40 staat en uh, er nog geen uh, nieuw werk is uh, van uh, deze dame uit uh, Groot-Brittannië. Dit is, was uh, Jazz Clear met Ain't Got Far To Go, de nummer 40 uh, van deze week. En nummer 39, is ook blijven zitten deze week. Vijftien weken lang ondertussen in de lijst. Dit is het Chainsmokers met uh, Don't... Nee, niet. Dit is... Uh, <laughs> Die sla ik over. Dit is een beetje lezen, ook blijven zitten overigens. you're down. Let no one get you down Be the rebel when you rise and fall Be the crazy Be the youngest thought Keep on loving with a broken heart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 Then swing your hips, girl, untouchable, untouchable, untouchable, untouchable, out to the eye to the no, no, no, Oh, my ladies, listen up, if that boy ain't giving up, lick your lips and swing your hips, girl, or oh, you gotta. 35 uh, van deze week. Megan Trainor met No. Daarvoor hoorde je uh, Get Up van uh, Handsome Poets. De nummer 36 en de nummer 37. Major Laser met uh, Light It Up. Ik zei het bijna verkeerd net. Ja, nou, bijna. Ik zei het verkeerd. En de nummers uh, die ertussen staan... dat hoor je zo direct van uh, niemand minder... dan uh, Sander in Leisje. Maar eerst gaan we naar de eerste en tevens de laatste uh, nieuwe binnenkomer van uh, deze week. Jonas Blue is dat. Hij is afkomstig uit uh, Londen en hij haalt zijn uh, muzikale aanknopingspunten... uit de combinatie van uh, pop en dance. Als inspiratiebronnen noemt hij vele uh, Jean, Lost Frequencies en Kaigo. En de klanken van de Tropical House die ze pro produceren. Nou, met Fast Car, het originele nummer 1 hit van uh, Tracy Chip... en uit uh, 1988 blaast hij een... Blaast de 1 dan de favoriete nummers van zijn moeder Nieuw Leven in. Het levert hem Enza Dakota die de vocalen verzorgde binnen begin 2016 zijn eerste top 40 hit op. Na Vascar staat er totaal 24 weken lang in de Nederlandse top 40 en bereikte de derde plaats. Perfect Stranger met erop de stem van JP Cooper wordt in juni de opvolger. En nu op 15 juli 2016 komt hij dan de lijst van Europa binnen op een hele mooie 34 e plaats. Dit is Jonas Blue samen met JP Cooper met Perfect Stranger. Nieuw binnengekomen deze week in de Euro Breakdown op de nummer 34. Hier op ZFM's antwoord. Zo direct uh, over een minuut of tien gaan we bellen met uh, Tim Koemans. We like update. Daarna de rest uh, van de lijst. When I saw you I'm not playing no games. I see ya. Yeah. Who knows the secret? Tomorrow we'll.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 Van uh, Jonas Blue samen met uh, J.P. Cooper, Perfect Stranger. En hey, We gaan meteen door met de nummer 31, de snelste daler van deze week. Ellie Goulding is dit, met Something is in the way, way You Move. Feeling, feeling Altyazı M.K. Faith, I lose everything I have found. Heart strings, violence. That's what I hear when you're by my side. Ooh. Yeah, that's what I hear. van deze week me featuring uh, weet ik veel wie uh, met de final song wat is mijn geluid slecht hè ja oh wacht even volgens mij staat er een nou ja een gewoon bak wie C uh, F Race Radio Pit Report, Pit Report. ja ik sta er geen van nou ja het zal hey het is u alleen Pit Report en daarvoor hebben we aan de telefoon niemand minder dan Tim Koemans. Tim goedemiddag goedemiddag goed Goedemiddag. Wil <laughs> je van de postcode loterij geworden? Ja. Ah, dat doe je goed. Nou ja, was het maar zo feest. Jij krijgt een miljoen of zo, uh, of wat is het? Nee, ik krijg helemaal niks. Oh, nou ja, lekker dan. Oh, nou weet ik het weer waarom mijn geluid zo slecht was. Stekker van mijn koptelefoon zat er niet goed in. <laughs> oh, ja, dat is, dat is niet handig. Dat is nee. Nou, nou hoor ik mezelf weer. Ik, denk, ik zat al de kloten. Ik denk, wat is dit nou, joh? <laughs> Martin, vertel, afgelopen week de Formule 1 race geweest op Silverstone. Yes, dat klopt. Leuke race. Eigenlijk altijd een leuke race, Silverstone. Het zit vlak bij bijna alle fabrieken van de Formule 1-teams. Zo roep ik altijd wel dat Mercedes uit Duitsland komt en dat Red Bull uit Oostenrijk komt. Dat klopt ook wel, maar de fabrieken staan allemaal vlak bij Silverstone. En zo dus voor eigenlijk bijna iedereen de thuiswedstrijd. En zo ook voor Hamilton, Palmer en Button. Onze drie grote Engelse vrienden. Um, Verstappen had eigenlijk een, ja, best wel een heel erg fantastisch weekend. Um, want in vrije training nummer één werd hij volgens mij nog zevende. Um, vrije training nummer twee werd hij derde. Vrije training nummer drie werd hij derde. In de kwalificatie werd hij derde. En uiteindelijk in de wedstrijd werd hij ook derde. Ja. ...waar het niet dat men bij Mercedes... ...een kleine fout hadden gemaakt... Uh, ...Nico Rosberg bleek aan het eind van de wedstrijd... wat problemen met zijn versnellingsbak te hebben... Uh, ...mocht eigenlijk zijn zevende versnelling... ...een Formule 1 auto heeft er tegenwoordig acht... Uh, ...mocht zijn zevende versnelling niet meer gebruiken... ...en miste nou toch nog tot snel te stukken... Um, ...en um, wat Mercedes daarover riep... ...was verboden... ...want je mag namelijk niet uh, tijdens de wedstrijd... Aan de coureurs uh, vertellen wat je met je auto moet doen. Uh, die coureurs kunnen op het stuur kunnen ze een heleboel instellingen veranderen. En dat hebben ze wel gedaan bij Mercedes. En dus kreeg Rosberg een plaatsje straf. Uh, eigenlijk kreeg hij 10 seconden straf. En Max zat er een seconde of vier uit mijn hoofd race. En hij schoof op. En zo werd Max dus voor de tweede keer in een week tijd tweede. Keurig! En dat is natuurlijk uh, hartstikke keurig. Uh, wat ook leuke statistieken zijn, sinds dat Max begon bij Red Bull... Uh, op de circuit van Spanje, waar hij natuurlijk meteen won... heeft hij 77 punten gehaald. En dat betekent dat hij daarmee tweede zou staan in het kampioenschap... als dat uh, het, het hele verhaal was, zeg maar. Als dus dat de start van de Formule 1 was, zeg maar, uh, Spanje. Als, als Spanje de eerste wedstrijd was geweest, had hij nu tweede gestaan. Dus hij is echt fantastisch bezig. Er um, staat ook nog maar 16 punten achter op de daadwerkelijke nummer 3. En dat is op dit moment Kimi Rijkone. Um, vooraan was het Lewis Hamilton die won. En daarmee zijn achterstand op Nico Rosberg. Die uiteindelijk toch tweede werd. Uh, of derde werd dus. verkleinde tot één punt. Dus ja, het gaat vooraan. Het is heel spannend. Maar ook de nummers 3, 4, 5 en 6 uh, spreken wij over Max Verstappen, Ricciardo Vettel. En Räikkönen zitten daarmee heel dicht bij elkaar. En dan is er eigenlijk een groot gat naar Valtteri Bottas, die samen met uh, zijn teammaatje Massa echt een dramatisch weekend had. Dus Max lijkt daar een beetje los van te zijn. Volgens mij is het verschil nu 36 punten, dus dat lijkt goed te gaan. Dus het is echt uh, de clash tussen de Mercedes, dan de clash tussen Ferrari en Red Bull en vervolgens uh, de rest van het veld, wat er achteraan al op. op. Uh, eigenlijk voor India die daar nu de grootste stappen lijkt te zetten. Uh, ook met, uh, ik geloof, een zesde en een zevende plaats op Silverstone, dus dat uh, lijkt daar heel goed gegaan bij de mannen van uh, Vijay Malia dat is goed en, nieuws. Ik, uh, sorry? Dat is goed nieuws. Ja, voor, voor het India is dat hartstikke ja. goed. <laughs> hm. Vorig jaar bleek er nog uh, wat problemen te zijn met de centen... maar dat lijkt op zich redelijk opgelost. Uh, bij Sauber echter niet. Uh, ik verwacht eigenlijk dat Sauber na dit seizoen... Uh, misschien een beetje de handdoek in de ring gaat gooien. Want als je ziet dat nu de Manners eigenlijk... het tempo van de Sauber's bij kunnen houden... terwijl ze vorig jaar nog zeker een seconde of twee per waren... ja, hoe lang ga je dat volhouden als race-team, hè? Ik zou het niet weten. Jij bent de connoisseur. Eh? Ik niet. Ja, nou ja, ik, ik verwacht dat ze dat niet lang vol gaan houden. Want als sponsor wil je natuurlijk niet uh, ook dat je het team laatste rijdt. En uiteindelijk wordt dat dan uh, een negatief spiraal. En ik verwacht niet dat dat nog goed gaat komen. Het zou zonde zijn, want Sauber rijdt al uh, inmiddels al een dikke 20 jaar onafgebroken 1. En ook eerder is dat al eens geweest. Dus wat dat betreft uh, gaat het, uh, ging dat altijd heel goed. Altijd een zeer betrouwbare middenmotor. Ook andere Rijkoon heeft er gereden. Massa en Nick Heidfeld komen daar vandaan. Maar uh, ja, dat lijkt allemaal niet zo goed te gaan. Maar wie weet, volgend seizoen 2017... een hoop nieuwe veranderingen met de banden en de motorreglementen. Wie weet dat ze een hele goede winter hebben... en dat ze er wel goed voorheen komen. Misschien een goede aerodynamica-kit. Dat schijnt heel belangrijk te gaan worden volgend jaar... met de downforce, uh, met het oog op de bandjes en uh, op de motoren. Dus dat, uh, ja, wordt afwachten wat dat betreft. Dat wordt spannend dus voor uh, 2017. Yes. Hey, uh, de eerst de volgende race. Eerst volgende race. De Hongaroring, Hongarije. Um, Budapest, op mijn hoofd. Um, de wedstrijd uh, is niet dit weekend, maar het weekend erop. Dus we hebben even een weekje rust. Mm -hmm. um, vorig jaar werd Max daar in een hele wilde regenrace uh, vierde. Uh, ik kan me herinneren dat Rosberg toen in de laatste ronde nog een... Ook de Ricardo was het één van de twee... Die kreeg nog een lekke band en er was van alles aan de hand. En uiteindelijk was het Verstappen die vierde werd. En was het Alonso die vijfde werd met toen nog hele slechte McLaren. Dus uh, ja, biedt per perspectief. Max uh, vertelde vanmorgen dat hij uh, een heel groot fan is van de Grand Prix van Hongarije. Omdat hij vindt dat die baan een beetje lijkt op een kartbaan. En nou ja, als hij ergens vergoed in was, was het natuurlijk karten. Dus wat dat betreft, uh, ja, hoge verwachtingen. Ook weer een aantal snelle sectoren. Dus waarschijnlijk een, een, een sectie waarin de Red Bull heel snel is. Natuurlijk omdat ze een goed chassis hebben. Dus ik verwacht dat Max weer op het podium kan gaan rijden. Ik, uh, ik uh, hoop het, ik ben benieuwd. Yes, bij, bij, bij allemaal. Ja, toch wel. We hebben uh, nog, laatste feitje. Ja? Yeah? Max Verstappen heeft na de afgelopen race voor de vierde keer dit seizoen... in de zesde wedstrijd in de Red Bull... heeft hij uh, voor de vierde keer de Driver of the Day Award gekregen. Oh ja, yeah, dat is niks. Oftewel, hij is echt heel goed bezig. Ja, maar de, de, de Drive of Today wordt um, gestemd door alleen Nederland of de hele wereld, of hoe gaat dat? Alle fans over de hele wereld krijgen daar een stem in. Ah, dat is netjes dan. Absoluut, absoluut. De vierde keer in uh, nou, de, de paar races die pas zijn geweest. Ja, in zes wedstrijden tijd. In Baku kreeg hij hem niet, omdat het een beetje ja, een vetloze wedstrijd was eigenlijk. Ja. En in Monaco kreeg hij hem niet, omdat hij uitviel. Oké. Okay. Maar de rest wel. Nou ja dat, dat, dat, dat, ja, dat moet ik zeggen. Ik vind, het, <laughs> ik vind het heel goed gedaan van hem. Ja, het is, het is ongelooflijk. Het, uh, het is niet in woorden te bevatten. Nee, absoluut niet. Hey, uh, ben jij dit weekend nog op uh, Park Zandvoort te vinden... ...tijdens de DTM, die Duitse uh, uh, de Duitse hem Master? Ja, zeker. Zowel de hele zaterdag als de hele zondag... ...zit ik bij mijn grote vrienden van Schijfvlak Corner... Uh, ...in het hutje aan de buitenkant. Gezellig. Gezellig, gezellig met een biertje onze Duitse vrienden toe te lachen. Dus dat eh. komt helemaal goed. En even buurten bij uh, Stotsi? Uh, eventueel, eventueel. Nou ja. Hangt er vanaf of of de Info uh, wat te doen heeft uh, in de box. Maar ik ga er vanuit dat dat verhuurd is hoor, maar... Uh, dat zou ook zomaar kunnen inderdaad. Dat hoor ik morgen wel. We, we gaan het meemaken hey Tim, hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. Vol ja. Volgende week dus de race van uh, Hongarije, de Formule 1 Magyar Nagigi 2016. Ik kan het niet uitspreken, maar... Ma Magyar Gier zeggen ze dan toch? Ja, zoiets hè? Zoiets? <laughs> <laughs> ik weet het ook niet precies. <laughs> Hongaarse Grand Prix in ieder geval. Ja, de Hongaarse Grand Prix in uh, Boedapest zei je. En uh, die zal uh, volgende week dus gereden gaan worden. Yes. Met het mogelijk een uh, wederom een podiumplaats voor uh, onze Nederlandse volksheld, kunnen we bijna wel zeggen. Ja, het is wel een, het is wel een beetje een tilteheld aan het worden inderdaad. Ja. He? Het begint bijna saai te worden iedere keer op het podium. Ja, je god, zo Dat man. Even <laughs> is wat te zeik op die jongen. Ja, mooi hè. Hé hey, Tim, ja, dankjewel. Yes. En ik uh, spreek jou uh, volgende week weer, denk ik, zomaar. Yes, dat is helemaal goed. Heb je vanavond nog uitzending? Nee, nee. Nee? werken uh, vanavond. Oh, oh ja, dat zei je natuurlijk. Ja. Nou ja, stom van me. Ik had het kunnen weten. Maar zonder uh, die fluister dat hij een vraag heeft of je vanavond nog uitzending hebt. Nou ja, dan doe ik dat. Nee. Maar ja. Uh, nee, nee, nee. nee, nee Oké, okay, dan spreken we jou uh, volgende week weer rond de klok van half vier. Dankjewel, Tim ja, Koemans. Tot volgende week. Tot volgende week. Hoi. De Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was uh, Tim Koemans uh, live vanuit zijn eigen pitstraat in uh, Amsterdam. Hey, wij gaan door met de top 40 van Europa. Dit is de nummer 28. I won't lie I know he's just not right for you. And you can tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want.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 De volgende keer dat je de wint, Sander. Dan mag je weer. Maar nu ook, je mag de kleine race meedoen van de platen die we wel en niet hebben gehad. En hey, je hebt geluisterd naar de nummer 28, Sean Mendes met Treat You Better. En Inderdaad, zoals ik al zei, een kleine race mee van Zonder Lijstje. Op plek nummer 40, al 12 weken in de lijst, vinden we Jazz Klim met 1 Cut part to do. Op nummer 39, The Chainsmokers featuring Daya met Don't Let Me Down. En op nummer 38, g en Bubba Rekta met Me, Myself en I. Op nummer 37, al 31 weken in de lijst... Major Lazer featuring Nyla met Light It Up. En op nummer 36 vinden we The Handsome Poet met Get Up. Op nummer 35 vinden we Megan Trainor met No. En nieuw binnengekomen deze week. Op nummer 34 is Jonas Blue featuring J.P. Cooper met The Perfect Stranger. Op nummer 33 vinden we Pink met Just Like Fire... En op nummer 32, 32 David Gretta, featuring Salwa Larsen met This One For You. Op nummer 31, Ellie Goulding met Something In The Way You Move. En op nummer 30, Martin Jensen met All I Wanna Do. Op nummer 29, Mo met The Final Song. En op nummer 28, we hebben hem net gehoord al twee weken in de lijst... Shawn Mendes met Sweet You Better. Ja, dat was hem alweer. He. Jeetje, wat ben jij snel weer vandaag. Eerlijk waar. De Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op nummer 27 vinden we dan DAP samen met Dante Leon met Angels en wij gaan luisteren naar nummer 26.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 Lucas Graham met uh, Mama Sid. De nummer 26 uh, van uh, deze week. Hey, de nummer 25 uh, slaan voor het gemak even over. Jort zo direct uh, wie dat zijn. De Euro Breakdown. Eerst DNC met Cake by the Ocean op uh, 24.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 Studio maximaal, heerlijk. Lekkere plaat deze, Drop Dead Low van Triyama, de nummer 22 van uh, deze week. Hier in de Hero Breakdown op uh, CFM Zandvoort. Vorige week nog op 28e, vier weken lang ondertussen in de lijst. Hé, hey, uh, ik ben jullie toch nog een uh, kleine wat the fuck is nou weer met Justin Bieber aan de hand, voor schuldig. Maar dit is geen echte what the fuck is er nou met Justin Bieber aan de hand. Maar dit is meer een what the fuck... Waar, nou ja, laat maar. Uh, Selena Gomez gaat er namelijk over. Je kent er wel de ex van Justin Bieber. Ja, Selena Gomez heeft een uh, nieuwe titel op haar naam. In twee weken tijd heeft ze de meest populaire foto op Instagram... op haar naam weten te schrijven. De titel was uh, tot voor kort het uh, eigendom van niemand minder dan Justin Bieber. Een foto van Selina Gomez die met een uh, rietje uit de Coca-Cola flesje drinkt... is echter uh, zo populair dat ze nu 400.000 likes op haar naam schrijft. Nou, de foto waarmee Justin Bieber eveneens uh, 400.000 likes kreeg... was opvallend genoeg een foto uit de oude doos... waarop hij een, uh, en eveneens Selena Gomez te zien waren. Nou, en, uh, inmiddels heeft Selena Gomez wel... 89,2 miljoen volgers, waar Justin Bieber met de schamelijke 74,6 miljoen een beetje achterloopt. Nou, ik heb er uh, geloof ik 103 en dat vind ik uh, al meer dan genoeg. Hé, hey, tijd voor het laatste nummer uh, van dit eerste uur. En dat is nummer 21 uh, van deze week. Dit is uh, Sam Feld, samen met Lucas Steve, featuring uh, nog een hele hoop de Summer on You. We were in love with the sun. We were in love with the sun.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 When I spent the summer on you I spent the summer on you When I spent the summer on you Most things in like